Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. wordt uitgebreid. Vanaf morgen kan de alarmdienst per regio worden ingezet... waardoor Amber Alert vaker kan worden gebruikt. Tot nu toe riep de politie maar enkele keren per jaar de hulp in van het publiek bij vermiste kinderen. De omvang van het gebied waar het alarm wordt gegeven wordt door de politie bepaald. Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben zich bij Amber Alert aangemeld. Basisschoolleerkrachten kiezen er steeds vaker voor om zich te verdiepen in zorgleerlingen. 70% van de deelnemers aan opleidingen die ooit bedoeld waren voor leerkrachten uit het speciaal onderwijs, komen nu uit het reguliere basisonderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, schrijft Dagblad Trouw. Sinds de invoering van het zogeheten passend onderwijs zitten er steeds meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs. In het vluchtelingencentrum op het Australische Christmaseiland zijn rellen uitgebroken na de dood van een asielzoeker. De Koerdische man uit Iraan was afgelopen weekend uit het detentiecentrum ontsnapt. Zijn lichaam werd gisteren gevonden onderaan een klif. Asielzoekers hebben daarna uit protest vernielingen aangericht en brand gesticht. Omdat ze denken dat de bewakers van het centrum de Koerds iets hebben aangedaan. De bewakers hebben zich uit het complex teruggetrokken. Als de klimaatverandering niet snel wordt teruggedraaid, leven over 15 jaar 100 miljoen mensen meer in armoede dan nu. Dat schrijft de Wereldbank in een rapport over klimaat en armoede. Mensen die in armoede leven zijn nu al kwetsbaarder voor klimaatverandering, zegt de Wereldbank. Ze ondervinden eerder de gevolgen van bijvoorbeeld hittegolven en overstromingen, zoals misoogsten, hoge voedselprijzen en het uitbreken van ziektes. Het weer, vanuit het westen droog en een afnemende wind. Vanmiddag trekt de zuidwestenwind weer aan. Het wordt 10 tot 14 graden. En vanavond vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. We staan files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken 9 kilometer. Op de A6 richting Muiden, bij Almere Buiten-Oost 5... en bij Almere Stad-West 8 kilometer... Op de A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer 12 kilometer. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht 4 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam bij Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer. A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Avelingen 13 kilometer. En op de N207 Bergambacht richting Alfa aan de Rijn bij Moordrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 trying to Maak je naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar het Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhuurt. Tengo een Mutilado de esperanza y de razon. Tengo un corazón. Que madrugado.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 y hacer burbujas se Oh Frankfurt, op 106.9 FM Ja, Dus pak je, pak je radio, ren naar het en zet hem op 106.9. Yeah. ZFM. ZFM, 24 uur per dag hete zomer.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 Dit is 107 25 jaar. ZFM in Zandvoort en jij bent erbij. ZFM Don't, do me. Don't let me go Who cares what they see Who cares what they know can <laughs> run into lot Soul. I bring it on down from the bottom to the top, from the top to the bottom. Mmm, I got People everywhere, they jump, they sing, they hear, they shake, they damn me, yeah. Oh, yeah. So loosen your body and let me.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 Can't you see? Tom, Tom, Tom, Tom. Flying through the stars I hope this night will last forever Right Gotta feel the most for treasure